7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De harde wind boven Nederland heeft her en der tot overlast geleid. Bomen waaiden om, dakpannen kwamen naar beneden en op een aantal plekken had de brandweer wegen afgesloten nadat bouwplaten waren weggewaaid. Op Schiphol liepen vluchten vertraging op. In het noorden, westen en midden kwamen zware windstoten voor tot ongeveer 80 km per uur en de kustgebieden tot 90 km per uur.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please fasten us in your seat, balance. De rest staat to go on the road. de havel. Zin in de. De rest de Euro Breakdown. Ah, oh, jongens. Het is vier over zeven. Ik heb eindelijk weer wat energie vandaag. <laughs> en ik heb weer. Ja ja, ik ben er weer. Ik heb hem weer. <laughs> hey, ik heb hem weer. Hij is er weer. Van lang van weg geweest. Waar ben je ben al die tijd gaat. geweest, Patrick? Ja, druk hè? Voetbal, druk voetbal, druk voetbal, ja en uh, voetbal. Nou, dat was het. <laughs> ja. dat was het enige, je, enige rotsmoes die je kon verzinnen. Uh, ja. ja, eigenlijk wel.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 80 90s, 80s, 90s muziek of zo? Ja, ja, ja. Ja, je luistert naar de Breakdown. Oh, oké. Okay. Oké, gelukkig. Nee, dan, dan, dan. 40 platen van de Europese bodem natuurlijk. Oké, oh, oké. Okay. Nou, nee, dan weet ik. Jongens, het weekend is weer begonnen. Heerlijk. Ja, zeker. Heerlijk. Het weekend. Hoe weer was weer jouw weekend begonnen. eigenlijk tot nu toe? Tot nu toe. Uh, ik uh, ben. Um... Ja, mijn weekend is eigenlijk pas om vier uur s'nachts begonnen. Oh, oké. Toen kwam ik van een dubbele shift af. En toen ben ik eigenlijk daarna gaan slapen. En pas om 11 uur wakker geworden. Oké. Dus ja. Dat was jouw weekend. Ja, maar de rest van het weekend gaan we zo gaan bespreken. Ik ga jullie allemaal nog veel meer vertellen. En ja, Vanity en Patrick hebben ook nog genoeg te vertellen. Dan komen we straks op terug. We gaan eerst lekker solo. Ah, oh, heerlijk, jongens. Ja, dit is weer zover. Deze ik heb het wel gemist. <laughs> Jee, Old school. Lekker, lekker. Ja. <laughs> Niet helemaal een goede. Nee, maar daar kom, daar kom, daar kom heel ik nog wel op terug. <laughs> Terwijl ik even de jingle even erbij pak, hè. Vertellen ja. jullie lekker dat jullie het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 Dat is bij mij gebeurd. En uh, nu ben ik... Uh, net mijn broer zag ik er eigenlijk uit. Dat is wel heel erg slecht. Dus. Maar mijn broer wist dit. Heerlijk. Met precies is ook hetzelfde nou... oog hè, als mijn broer. Ja, het zit in de video. <lacht> <lacht> <lacht> ah, ah, ah, ah. Lekker en, uh, jongens, ja. En net ben ik even terug geweest. Ik heb even een stukje Atletico Madrid, eh, Real Madrid gekeken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 Oh, oké. Okay. <laughs> doei. Oh zo. no, you didn't. Oh no, you didn't. Oké, okay, doei. Ja, nou heb je het gewoon zo, gedaan. rust. He, ha, he. Nou, Patrick heeft Vanity weggestuurd. Goed zo. Ik stuur he, Patrick he. weg. Ik, ik, nee, ik blijf gewoon zitten. Ik heb gewoon schijt aan je. <laughs> ja. That'll be the day. Maar, ah, fijn. Heerlijk. Dus dat, uh, in ieder geval, jij hebt gewoon een heel rustig weekend gehad. Jij uh, bent ziek. Ja. ja. Ja. Oh ja, en na... Nou, ja. Na mijn, mijn oog gebeurtenis ben ik nog wel eventjes de kroeg ingedoken. Oh nee. <laughs> oh, nee. <laughs> maar maar dat maar, maar, maar maar kan weer wel. Natuurlijk kan dat. Jongen, Je moet toch de pijn verdoven? Au. <laughs> de pijn verdoven. <laughs> ik wou je mijn aantikken ja. voor de mensen. <laughs> ja, nee. Ja. Patrick okay. is nog een klein zeer dat, dat weten we. Ja, tuurlijk. Daar dus, ben ik nu achter inderdaad. Ja. Moet mee, ik wil heel graag zielig gevonden worden. Ja, daar hoef je aan moeite voor te doen, hoor. Ik ben zielig. Ja. Ja, dat is ik heb niet snel medelijden. Nee, gelukkig niet. Prima. Hij heeft <laughs> gewoon...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 Ja, dus, is, dat is al het beste voor Quinten. Nou hopen dat hij er een heel goed gevoel van krijgt. En speciaal drijven dan ook van hem. De Chainsmokers met This Feeling met Kelsey Ballerini.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 Jaar te zijn geweest van Helders. En zo stond hij in februari in het voorprogramma van Avicii... ...in het Antwerpse Sportpaleis. En dat wordt ook zijn remix van Feel Good van Robin Thicke. Een officiële release. Uh, Gecko is zijn eerste hit in de top 40 uh, in, hier in Nederland. En Gecko had het ook wel Overdrive De, de versie met uh, Becky Hill komt dan van niets op één in de Britse hitlijsten. En begin augustus verschijnt Koala. Ook een plaat natuurlijk door hem uitgebracht. En die wordt dan hier in jacht. Hier in Nederland wordt hij dan bekroond tot de Dance Smash op dat moment. Um, in 2015 komt uh, Melody in de Tipparade...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 die award was, uh, de, was deze editie weggelegd voor Davina Michelle met het nummer. Nou, logischwijs duurt te lang. Yep. En uh, de 23-jarige Rotterdamse, uh, die bekend werd door haar deelname aan het programma uh, Beste Zangers, uh, Won na de awards voor uh, talent van het jaar. Eerder won ze ook al de prijs voor uh, muziekmoment van het jaar. Tja, het was ook een zeer groot, groot moment. moment. Ja. ja, dat zeker. Ze heeft voor uh, vrouwelijke artiesten heeft ze in Nederland, heeft ze volgens mij record gebroken. Uh, ja, en Twaalf zelfs, weken? zelfs voor de hele lijst. Nee, nee, nee. Want voor de mannelijke artiest, Marks Basale nee, nog steeds. Ja, dat is mannelijk. Maar man voor de vrouwelijk, de hele, de ja. hele lijst. Nederlands en, en, en Amerikaans, eh, alles. Twaalf weken op nummer één. Ja, op dat is de langste vrouw van de hele lijst. Ja. Dat, dat, is, de, uh, ja. dat is echt het, het weet je. Het duurde voor haar niet te lang. Nee, dat duurde zeker niet lang. Hè. Nee, ze doet hartstikke goed. Ik, ben, ik vind het ook, ook, ook wel, ik vind ook wel even, even lekker, weet je. Het is verfrissend. Ze heeft een goede stem. Ja, Hé, zeker. Ze Ziet weet, er goed uit. Ze weten... Oh, dat is zeker. <laughs> dat heb ik niet hardop gezegd, hè? Ja. Mag je altijd zeggen. Hè? Spionnen, spionnen heb je overal. Ja, nou ja, ach. Ik heb uh, ook goed nieuws voor de uh, die-hard fans van de Black Eyed Peas. Want die spelen op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. De Black Eyed Peas zijn uh, toegevoegd aan de line-up van het festival Zwarte Cross. De Amerikaanse hiphopformatie staat op 19 juli op het hoofdpodium. Ook uh, Ragged Band Beef, die vijf jaar geleden is gestopt, uh, zal optreden. De band is eenmalig weer te zien op het tienjarig jubileum van uh, de Reggeweide te vieren. Um, en daarnaast is ook rapper... Uh, even kijken, hoe heet hij? <laughs>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 Flink line-up, als ik het zo hoor. En ook onder andere uh, scooters, snodderbollekers... Brainpower zullen op het festival optreden. <lacht> en verder staan Kenny B... en Jonah Fraser en Afro, uh, Afro Bros... geprogrammeerd. De Zwarte Klos met de 250 muziek-acts... en duizend... 1000...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 Ja. Ik ben er nog nooit geweest. Het trekt me ook niet zo heel erg veel, maar... Het is leuk. Het houdt het best het leuk zijn. Is de Zwarte het is koffie, leuk. Cross lijkt me nog wel leuk om een keer heen te gaan. Absoluut. Zwarte Cross is echt zo'n go zo goed bezocht evenement. Dat is gewoon ziek. Ja. Het is echt gewoon niet normaal. Die, het is meestal... Volgens mij gaan die kaarten al half even van tevoren in de, in, in de uitverkoop. Ja, ja zoiets. En wij snel. En die zijn denk ik binnen een dag nog niet eens uitverkocht. Dus, dat gaat eh, mega snel, ja. Dat, een ja. dag, misschien een, een halve dag. Ja. Maar ja, maakt niet uit. En Patrick, er zijn in de tussentijd ook wat nieuwe platen bijgekomen in Your Breakdown. Ja, dat zul je ook wel ben, gehoord hebben. Ik heb dat zeker gehoord. Ik heb ook de lijst elke week even gekeken. En ja. Ik heb er, er is een mooie namen tussen gaan staan. Waar ik ook. Goed. Ja. ben trots op je. Ja. Nou, ik weet niet of je deze dan ook hebt gehoord. Uh, dat die, die is van uh, Skrillex met de Hikara Utara Face My Fierce. En, uh, waar die staat, dat hoor je natuurlijk zo om half acht. to you.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 30. En daar gaan we uiteraard ook zo naar luisteren. We hebben uh, onder andere natuurlijk nog veel meer uh, nieuws voor jullie. Zo dus hebben we onder andere ook Pink uh, die als eerste uh, internationale artiest wordt geëerd bij de Brit Awards. En jongens, ik denk dat het gewoon tijd wordt om het even op deze manier te doen. Dus dat we het gewoon lekker doen. Zoals de koekjes. The Biscuits, Do It Like This, de nieuwe nummer 30 van deze week bij de Euro Breakdown. And I'll see time. Out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall.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 For gonna to You like then you miss on the road. on the beat and never change that. Call me and I can arrange that. Never stop, I repeat and I know. I'm the plug and I come with the most. On the beat and never change that. Cause everybody know I be on the go. Just call me. For delivery. They know me. I got sushi shit. Just call me. For delivery. From Monday to Sunday, whatever you need. I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 Sushi, Murk en Cremont. Bij de Euro Breakdown. De zaterdagavond Zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, lekker jongens, heerlijk. Sushi nogmaals, Murk en Cremont. Blijft een lekkere plaat. Ja. Houden jullie van sushi trouwens? Even oh, Onwijs. Ja. Vorig weekend nog gegeten. Oh, heerlijk. Kijk, ik ben ook uh, ja. twee weken terug naar Nagoya geweest. Nagoya is ook goed.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 Uh, Pink, w weten jullie toevallig nog een van... Uh, in ieder geval het eerste nummer... wat jullie ooit van Pink hebben gehoord? Oh, Misschien wel, dat is wel een interessante Jee, vraag. Wow. Dat is echt uh, heel lang geleden. Welke mijn beste bij is gebleven... is uh, Family Portrait. Oké. Okay. Family Portrait, ja. ja dat is niet ja, ja. de eerste. Maar... Nee, maar dat is rond de tijd... dat nee, mijn gingen die jullie... scheiden, ja. kwam die uit. Maar okay. toen... ik, ik heb hem ben... ook de scheiding van mijn ouders. heb ik hem ook heel veel uh, gehoord, geluisterd. Dat past gewoon heel goed bij de ja. situatie eigenlijk. En nee. just, like, just Like a Pill was voor mij de eerste...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 echt gewoon top goud ja oh, nee. tijdloze tijdloze ja, tijd. tijdloze ja blijft goed blijft goed hey, wij gaan in de tussentijd gaan wij lekker verder ondanks dat we natuurlijk helemaal ondersteboven zijn van, van pink wil ik jullie even meenemen naar Japan oh jee. Want, uh, ja sushi dat, sushi dat, hebben we al gedraaid hè ja <laughs> we hebben, wij hebben sushi gegeten maar volgens mij kun je ook heel goed verdwaald raken in Japan uh, Aldus uh, Sean Manners en Z Last in Japan mm -hmm. lekker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 De Don't Call Me Up die is nieuw binnengekomen deze week in de lijst. En uh, waar die straks uh, komt te staan, uh, in ieder geval waar die staat, dat hoor je natuurlijk straks. Uh, maar eerst even misschien even wat leuk even om uh, wat over haar te, te vertellen, want ja, we kennen haar uh, dus eigenlijk nog niet. Uh, Mabel uh, is uh, 22 jaar, komt uit Zweden en uh, ze heet uh, Mabel McVie en uh, die, ze is geboren in Londen en uh, heeft een tijdje in Malaga gewoond, Stockholm, uh, voordat ze terugkeerde naar haar geboortestad. En haar ouders zijn uh, zonder twijfel een belangrijke inspiratiebron, uh, zegt zij ze dus ook zelf voor haar muzikale stappen. Uh, Papa Cameron was schrijver voor bijvoorbeeld.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 Styles als voorprogramma mee toert door Europa, krijgt ze ook haar eigen toernooi die in uh, mei van 2018 en, uh, ja, in Amsterdam in de Melkweg heeft, uh, is geweest. En ondertussen bouwt ze ook aan haar eigen mixtape met Ivy to Roses, waarop dus ook Don't Call Me Up uh, in dit jaar uh, de meest recente toevoeging is geweest. Ja, ja. ja, ja. ik heb ja. expres nog even in de microfoon oh, okay. even oké. Okay, okay, okay. uh, nee, maakt niet uit. Maar uh, wist, je, wist, je, wist je ook dat uh, ze een hoofdrol hebben in de film? Oh god. Nanny McVie.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 en we gaan in het tweede uur... gaan we natuurlijk gelijk van start met de tips van deze week... die wij we voor jullie hebben meegenomen. Maar eerst natuurlijk Electricity Dua Lipi. Dua Lipi. Hey, Lekker. Hey, hey, en Dua Lipi. Hey. Heerlijk. Jongens, straks na het tweede uur van de uur Breakdown.